En hij hoopte met de tienjarige hengst ook zijn debuut te maken op de Olympische Spelen. Maar dat gaat nu niet door. Naar verluidt heeft de eigenaar 10 miljoen euro voor Totilas gekregen. Het paard is onder meer veel waard omdat hij ook wordt gebruikt als dekhengst. Het weer bewolkt en mogelijk wat regen. Het wordt ongeveer 13 graden. Ook morgen bewolkt en in de avond vanuit het noorden buien dan een graad of 12. Dit was het.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 I know it's wrong, tell me why ZANG So it's shopping every Sunday at the mall. A lot more than we had before. So take me ...gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM. I wanna boom, bang, bang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 my chest awesome. with love. me Lauren or Kavorkian. Couldn't tell if she's cuckoo or quirky when asked her her name and she said, Call me Chen.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 And I'll be at Ik ga niet tot parla americano quando sa fa la sotto luna come deve n'ca vedi Young. even in Zandvoort We'll Van Zanvol op 106.9. FM. Elle voulait que je l'appelle Vous me voyez Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Koningin Beatrix heeft de ministers van het kabinet Rutte beëdigd. Rond kwart over 1 verscheen de nieuwe regering op de trappen van Paleishuis ten Bos... voor de traditionele bordesfoto... Kort voor de beediging bracht Rutte als formateur... zijn eindverslag uit aan de koningin. VVD en CDA leveren allebei zes ministers aan het minderheidskabinet... dat gedoogsteun krijgt van de PVV. De SGP neemt geen genoegen met de uitspraak van de Hoge Raad... dat de partij ook vrouwen verkiesbaar moet stellen. De partij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens de Hoge Raad maakt de SGP onderscheid tussen mannen en vrouwen... op een manier die in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag en de Grondwet... Vrouwen kunnen wel lid worden van de SGP, maar mogen niet op kieslijsten staan. De SGP vindt de uitspraak van de Hoge Raad in strijd met uitspraken van het Europees Hof over de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van politieke partijen. Het gerechtshof in Arnhem heeft besloten dat de militairen die in Uruzgan in 2008 twee collega's doodschoten, niet hoeven te worden vervolgd. Het OM had in een eerder stadium al afgezien van vervolging. De twee zagen de eigen militairen s'avonds laat aan voor Taliban-strijders. De zaak werd twee jaar geleden al uitgezocht door de Marechaussee, het ministerie van Defensie en het OM. Het OM concludeerde toen dat er veel mis was gegaan, maar dat er geen verwijtbare fouten waren gemaakt... De ouders van de twee omgekomen militairen wilden dat de betrokken militairen alsnog zouden worden vervolgd. Het toppaard Totilas is verkocht aan de Duitse handelaar en oud topruiter Paul Scho.